Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De TU Delft is geen veilige werkplek. Tenminste, dat zegt de onderwijsinspectie. Die vindt dat de universiteit te weinig doet om te zorgen dat medewerkers zich veilig voelen op hun werk. In een rapport van de inspectie gaat het over seksisme, racisme en pesten, maar ook over intimidatie in onveilige situaties door een gebrek aan leiderschap. De Unie zou ook te weinig doen om die dingen te veranderen. De TU Delft is zelf niet blij met dat rapport. Ze zeggen dat het hun organisatie en hun medewerkers beschadigt... en dat de inspectie alleen maar verwijten maakt, maar niet met oplossingen komt. In Moskou zijn duizenden mensen afgekomen op de uitvaartdienst van Alexei Navalny. De Russische oppositieleider overleed twee weken geleden... onder verdachte omstandigheden in een strafkolonie in Siberië. Een uur geleden kwam zijn lichaam aan bij de kerk. Rusland wil dat er geen aandacht is voor die uitwaart van Navalny. Lijfuitzendingen worden verstoord of tegengewerkt en mensen mogen ook niet filmen bij de kerk. In Studio Sport krijgt een nieuw gezicht. Het is Guylaine Plag. Ze was jarenlang radiopresentator. En presenteerde op NPO Radio 1 de laatste jaren. Het programma Spraakmakers. En laatst kreeg ze een van de belangrijkste radioprijzen. Namelijk de Marconi Euvre Award. En dat vond ze zelf wel een beetje ongemakkelijk. Het voelt natuurlijk eigenlijk heel raar. Want je, ja, om te zeggen ik ben nog een groentje. Dat klopt niet meer helemaal. Maar voor mijn gevoel is het, uh, ja, ben ik net bezig. Ja, en dat klopt dus wel. Want je gaat er nog een hoop zien. En ook horen. Vanaf april zal Guylaine Plag. Te zien zijn in het sportsjournaal, Studio Sport en ook te horen in Langs de Lijn op NPO Radio 1. Dan nog het weer: het is droog en op steeds meer plekken breekt de zon door, graadje of elf is het. Vanmiddag trekt het wel steeds verder dicht aan het eind van de middag en vanavond gaat het regenen. ZFM, verkeersupdate: verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Welkom de zaken de zaken terug bij het tweede uur en dat was natuurlijk weer Boudewijn de Groot met Jimmy. Ja, dat is de standaard van jou en Pim. Ja. Ik vind het niks, ja. maar geeft niet. Ja. Ja, uh, ja ik had het over. Uh, ik zit te kijken over Beleef Zandvoort. Dat is een nieuwe stichting van uh, Hilly, uh, Jante, Otto en uh, Gilles Kok. Ja, wat schrijft Hilly? Uh, met haar netwerk cultureel, maar ook toeristisch, economisch kunnen stappen gemaakt worden. Niet alleen maar praten, maar ook graag resultaat en mensen helpen en blij maken. Zegt de grote creatieve link van het Stel. Oké, okay. nou ja, dat is wel een goed idee, toch? Ja, ik vind het wel mooi. Ik vind het altijd heel mooi, die street art. En, uh... en dan praten ze dus over het, over het Raadhuis en uh, de, de bovenruimte in de oude Brandweerkazerne. Daar ben je ja. ook wel eens geweest, denk ik, of niet? Ja, daar zit uh, Kimi met... Uh, Rakkie en daar. Walter Sanz zat daar. En nog uh, jullie zelf zat daar. Ja. En nog een paar uh, creatievelingen. Ja, in de Duinstraat. En, uh, en ook daar kunnen kunstenaars tijdelijk gebruik van maken. Dus je kan, uh, ze hebben een eigen site al gemaakt. Uh, uh, Weleefsandvoort.nl en uh, er worden al wat foto-exposities uh, in het oude raadhuis gepland. En de KNRM en street arts. Ja. Daar willen ze dus uh, de zijkant van uh, Dolphurama weer opnieuw schilderen. En ja. een soort zijkant van de passage. Maar ik weet niet precies wat ze daarmee bedoelen. Maar. Ja, of van onze flat, Venema flat. Weet je, ik, ik vind dat hartstikke mooi. Uh, zoals die... die uh, koepels ook gemaakt zijn. Hè? Van de Engelbertstraat... naar uh, de straat daarachter. Ik ben daar nooit zo goed noemen. Oh, je moet die, die, die, zo die, die, die tunneltjes? Die tunneltjes zijn die, ook erg mooi geworden. Zijn echt leuk geworden, ja. ja. Dus, uh, ja. Ja, dat komt dus uh, van... Uh, ik heb zoiets van leuk. Van Zandvoort Inside, die meldt dit. Dat is een nieuwe creatieve leren aan het werk gaan. Nou. Maar ja, <coughs> Maya, ik denk van... Gaat ze wat doen met dat hdmz? Ja, die is verkocht. Die is verkocht. En die ja. gaan wel ook wat cultuurs gaan doen. Een van de mannen in Haarlem, toch? Ja, maar ja, goed, weet je, net zoals het museum, dat is allemaal binnen. Dat is, het is natuurlijk hartstikke leuk als je naar een museum toe gaat en, en je, je, je, je loopt daar rond. Als, ja, als het regelt <laughs> en uh, weet ik veel wat. <laughs> dit is buiten, weet je, maak die gebouwen wat mooier ja nee. Dat designs, uh, uh, als je ook kijkt op internet en je zoekt naar streetart is zijn schitterende dingen ja dat is die Nederlandse ook die dat heel goed uh, ja. doet. ja, ja best beroemd dus ik is. heb zoiets van uh, ja. doen doen dus ja oké okay. oké okay. dan met Bon Jovi met It's My Life It's My Life Tommy come take out the garbage in a minute mom Hello? Where are you? You're What? missing it. Get down here right now. What? Where are you? We're in the tunnel. You have five minutes. Get down here right okay. now. Hurry up. This <laughs> ain't a song for the broken hearted. It's overdue. Here yeah, and that, Turn the engine on. Our song blaring out of dead radio. Singing, I need to know. No turning back. Oh ...was Nothing But The Thieves met Overcome. En ik uh, had geen idee wie dat waren. Mijn zoon zei van... ik ga naar uh, Nothing but the, the, but the Thieves. Is dat nou? Maar goed, dat is dit. Dus ik vind het een leuk nummer. Absoluut. En ik heb nu Teddy Swims met Loose Control. YouTube met uh, What a beautiful day! Ja, en, is het uh, maar geen beautiful day? Ik vind het, denk dat het gaat regenen. Ja, het ziet er wel naar uit dat het gaat regenen. Zal ik een stukje cabaret doen dan? Kijken of we wat vrolijker ervan worden? Nou, ja, ga eens dus iets stevigs doen. Ja, ja, ja. Hans, die. Uh, nee, ik, heb, ik, ik heb, kan Hans Steven wel opzetten. Die heb ik ook wel. Hans Steeuwen. Waar is Hans Steeuwen? Of iets anders? Ik heb Ronald, ik heb Ronald Goedmond klaarstaan. Oké. Okay. Ja? Ja, Ruzie met de dingen. Maar het, het zijn belangrijke dingen. Dingen die bij je passen. Weet je wel, investeer daarin. Want dat voelt goed. Dat je eigenlijk, want ik heb al vaak zat ruzie met de dingen. Ken je dat ruzie met de dingen? Dat de dingen gewoon niet meewerken? Heb je dat, ken je dat niet? Want ik ben geen onhandige jongen, maar ik ben ook geen handige jongen of zo. Ik ben geen... Ik ben geen klusser, bijvoorbeeld. Geen die klussers? Die zeggen, oh, ik, heb, ik heb alles zelf gedaan in mijn huis. Elektriciteit, alles. Oh ja? Yeah? Fuck off. <lacht> ik haal wie ze zitten. hier ook. Dat weet je. Je ruikt ze ook. Daan die Alabastine. Daar zit een groepje, volgens mij. <lacht> de, bij mij thuis, alles wat er bij mij thuis aan de muur hangt... hangt er om de gaten te verbergen... die ik heb gemaakt bij het vorige wat ik aan de muur wilde hangen. Dat is ooit begonnen met een haakje voor een vaatdoek in de keuken. En uh, inmiddels hangen er meer dan 34 schilderijen. <lacht> bij mij. In de keuken alleen. Kijk, gewoon ruzie met de dingen. Heb je ook wel eens als je je neus snuit en je kijkt op... en je hebt een touwtje van je hoodie meegesnoten? <lacht> oh, kut. Oh, wat is dit? Oh, shit. Oh, wordt het zo'n dag? Ja, dan wordt het zo'n dag. En dan werken de dingen gewoon niet mee. Maar dan ben je bijvoorbeeld aan het stofzuigen, Dan vind ik het allereerst. Dan ben je aan het stofzuigen. En dan beginnen het eerst klein met het stofzuigen. Dan ga je naar de stekker. Van de stekker, die draad. Van de stekker, van de stekker, van de, stekker, van de stopcontact. Zo, naar de stofzuiger toe. Die trekt dan één keer strak tijdens het stofzuigen. die trekt dan zo langs een stapel tijdschriften. Die op de grond zaten. Heel, heel de vloer vol met tijdschriften. Vind je dat fijn? Nee, natuurlijk niet. Nee, nou eens mee, stomme stofzuiger. En dan ga je, ga je bij de plinten, bij de gordijnen. Trek je die stang uit elkaar. Even bij de plinten, even stofzuigen. Met al die gordijnen, mogen wij ook in die stang? Gaan wij ook lekker in die stang? Lekker. Nee, natuurlijk niet zo. er ben met die kutstang, Jezus Christus. Werk toch eens mee. Huh? En die stofzuiger is altijd hetzelfde. Heb je die stang en die slang en het autootje. Dat is de stofzuiger, of niet? dan is altijd hetzelfde moment, ben je aan het stofzuigen, en dan ga je ergens de hoek om, en dan besluit dat autootje als een soort debiele kever op zijn rug te liggen van ik weet het ook niet meer. Ik weet ook niet meer wat de bedoeling is, hoor. Ik snap er niks meer van. Jongen, jongen, werk toch eens mee, stomklote ding. En dan ga je in de gang, weet je, bij de kapstok staan die schoenen. Twee paar van mij, zeventien paar van haar. Denk je dat ik netjes tussen die schoenen ga stofzuigen? Nee, natuurlijk niet. Dan denk je, ram die stang in die schoenen. Fuck mijn leven. Fuck mijn leven. Alles kapot. En dan komt het allereerste ben je klaar met stofzuigen? Of niet, ben je klaar? En dan trek je die stekker uit de stekker trek je die stekker trek je eruit. En dan moet heel die draad moet in het autootje. Of niet? En er zit ook een knop op. Voor op het autootje. Ze doen een knop voor automatisch opwinden. En dan ram je ook op. Met heel je ziel ram je op die knop. Voor automatisch opwinden. Denk je dat hij mij in één keer opvreet? Nee, natuurlijk niet. Ze doen een knoop. Een knoop. Een knop. Maar is de Annemaria Koekoek vreet godverdomme die draad op? Jezus Christus. Ruzie met de dingen. En dan ben je s'avonds aan het koken ben je aan het koken en dan kook je dan ben je aan het bakken en dan bak je aardappelschijfjes. Waarom moeten aardappelschijfjes altijd zo in elkaar blijven plakken? He? Er is altijd zo'n groepje dat zei, laten wij lekker bij elkaar blijven. Laten wij lekker bij elkaar blijven. We gaan niet steeds te husselen als een debiel. Niks, die blijven bij elkaar. Wees toch een volwassen schijf, leef je eigen leven. He? Wees een individu, word een twee kanten bruin. Kom op! Nee, nooit. En er is altijd één grote schijf en die pakt een heel klein teringschijfje... ...doet die onder zijn buik en dan blijft hij de hele tijd opleggen. Huh? Kun je rustelen tot je een tennisarm hebt? Nee, hoor, draai niet om. Niks. Niks. Totdat je klaar bent om te gaan eten, laat die denk eens zijn buik zien. Helemaal wit, helemaal rauw, Fuck you. Haha. -ha. En die kleine jongen, zwart. verkoold. Waarom? Werk toch eens mee. Er is trouwens een heel makkelijk middel tegen, die aardappelschijfjes. En dat lees je in geen elk... In geen enkel kookboek lees je dat, maar dat is zo. Wat je moet doen voordat je uh, de, uh, de aardappelschijvers in de pan doet, eerst hoog vuur. Zitten de aardappelschijvers nog in de verpakking. Hoog vuur, half boter, half olie in de pan. Lekker heet laten worden in de pan. Dan knip je de verpakking open. Doe je de hele inhoud van het zakje aardappelschijfjes meteen in de pan. Meteen Ook een beetje hustelen. We zien meteen waar de plakgroepjes zitten. Doe het vuur nog eens: oh ja, nog een beetje hoger het vuur, nog een beetje husselen. Valt er al wel wat uit elkaar. Maar de hardnekkige klikjes blijf je zien. Huh? Dan doe je het vuur in één keer naar beneden. Dan pak je een staanderlamp lamp uit de woonkamer... met een ronde marmeren voet... met ongeveer dezelfde diameter als de pan... en die ram je tenminste tien keer vol in de pan. Ram, ram, ram. Dan zet je de lamp terug in de woonkamer... kijk je in de pan en dan zeg je... puree is ook lekker. Vieze Bon appétit! Ruzie met de dingen. En dan stel je die diezelfde avond na het eten, sta je te douchen. Dan sta ik te douchen. Ik stond, de laatste douche stond ik met... Een douchegel van Kneip stond ik met te douchen. De douchegels van Kneip hebben allemaal een smaakje, hè? En ik stond te douchen met grapefruit-passievrucht. Stond ik mij te douchen. grapefruit-passievrucht. Ja, man. Ik was alles, was ik, van mezelf. Met grapefruitpassievrucht. Helemaal lijf was ik met, daarmee. Alles. Tot in mijn meest intieme spelonken. <lacht> Was ik me met grapefruit passievrucht. Niet grapefruit, nee, grapefruit hè? Zodat als er ooit iemand mijn bilwangen uit elkaar trekt, <lacht> zijn neus naar voren schuift en een flinke teug lucht inademt. <lacht> hij altijd zal denken: oké, okay, sowieso grapefruit. <lacht> maar er is nog iets, er is nog iets. En de smaakjes van knijp beloven ook een sensatie. Dus lavendel, ultieme rust of zo en kreepfroedpassievrucht. Een vrolijk gevoel! <lacht> dat wil je ook niet geloven? Dat staat op de fucking fles. Een vrolijk gevoel, belooft kreepfroedpassievrucht. Een bon humeur. Dat staat op de fles. Ik denk, nou, dat kan ik wel gebruiken. Huh? Zeker nou niet tering, aardappelschijfjes? Geef geeft mij maar een vrolijk gevoel. En ik knijp in een fles met knijp... en er komt zo'n drolletje douchegel uit de fles... en ik laat de fles weer los... en hij zuigt het drolletje weer op. Dan merk je dus niet mee. Snap je? Ruzie met de dingen. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my celebrities, maybe eternal way. Just another play for today. Oh, but I'm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 Dit was natuurlijk Spendau Ballet met gold. En ik ga wat uh, agendas uh, bespreken. Er zijn er wel weer wat leuke uh, dingen komende week en uh, daarna. Bijvoorbeeld in Haarlem is de, de... Dat loopt al de hele week. De week van de Haarlemse Nacht. En dat is uh, af, afgelopen op 2 maart. Dus het is zaterdag. Ja. En dan uh, kun je nog gratis uh, voorstellingen gaan uh, in Haarlem. Op 3 maart is de Urban Walk... In Haarlem. is het een lekker uh, door de stad wandelen. Nou, het is best een leuk stadje. Nou, Haarlem is leuk, leuke ja, hoor, stad, hoor. Ja, hoor. met die hoor, hofjes en zo. Ja. En op 12 april is de kermis in de Grote Markt. Ja, dat is nog een heel eind weg. Maar goed, qua wou we toch maar even melden. Dan de cabaret op de stad Schouwburg in Haarlem. Noop. Twee uh, dames uh, spelen noop. Dat is uh, een beetje een moderne cabaret. En op 12 maart en 13 maart, Diederik van Vleuten. Dat is erg goed beoordeeld, volgens Apollokind. Dus dat is wel een. Uh, ja. Jij vindt hem ook wel ja. goed, hè, Scabretje? Ik vind hem als Scabretje. En daarna komt Maya de favoriet, Pietertje Derks. Ja. Die is op 20 maart. Ja, leuk. het. Nou, dan maken wij wel uit of dat leuk is. Ha! En uh, op 23 maart, Tjitske uh, Rijdinga. Met een portret. Dan de Philharmonie. 1 maart, dat is vanmiddag, vanavond. Uh, Nederlands Kamerorkest. Om acht uur. En uh, morgen Goran Bregovic En wat ik nog veel interessanter vind... is 3 maart Laura Vigi. Die is ook hier in Zandvoort geweest bij de jazz. Ja, hij is ook een hele mooie stem. Ja, ik, ik ben een favoriet van Laura Vigi. En dan komt 6 maart Zelda Bagdan, Bachkan en het orkest. En 8 maart James Ussi en Juwa Mrollo. Nee, nog opnieuw. Mroi Fili. Amerikaanse componisten gaan ze spelen. Met piano en uh, ja. En 8 maart komt ook. Hé, hey, te het is tegelijkertijd een andere zaal. Oh, dat is de kleine zaal. Oh, maar dit is ook de kleine zaal. Oh, dat is 19.30. En op 9 uh, ne uur komt... Uh, ja. New European X. Mick Verstand. Nou, ze gaan nog gewoon maar. Uh, dan hebben we Patronaat. Maar dat is bijna alles is uitverkocht. Dat gaat heel, alleen nog uh, vrij... Van, vanavond uh, Club 3, fuck the system. Nou, ja. Dat mag ik helemaal niet zeggen. Piep, piep, de zesde. Toch? Ja, ja, ja, ja. ja. ja. En uh, gelukkig komt daarna vunzige uh, deuntjes. Nou ja, dan had je fuck wel mogen zeggen. Oh ja. <laughs> <laughs> en op 2 maart een honorific show of drag. Dus dan komen we drag queens. Heb je ook drag, drag guys? Drag kings? Nee, schat, het zijn altijd queens. Het zijn altijd mannen die zich als vrouwen verkleden. Waarom geen dus vrouw? Nou ja, omdat die, die. Ja, weet ik veel. Ja, het is omdat ze discrimineren en vrouwen die zich als man verkleden niet toelaten. Weet ik veel? Nou, omdat je ja, als man kleden ben je van, gewoon klaar. Dat doe je gewoon. Uh, ja, maar de uh, drag queens, dat is juist de, de, de extra vrouwen. Flavorante, ja ja, uh, ja, ja, ja. Maar, die daarin dat... tentoonspreidt. En dat schijnt alleen met vrouwen te kunnen. Omdat vrouwen er zo graag schattig uit willen zien. Dat wij zijn schattig. Kunnen. Nou, dat maken wij wel uit als jullie schattig zijn. Ik ben schattig. <laughs> <laughs> nou ja, goed. De het, het, het, het, het honorific show of drag. Filosofisch, licht en brutaal. Ja, dat is al best. En uh, ethisch verantwoord. Het allergrootste en leukste ethisch feest ook allemaal in de patronaat en uh, wat is dit hoog? Nou, dat is helemaal niks. Dat is ook niks. Big Bands Marathon drie maat. acht bands, één dirigent en dan de Harlem Roots House, Kit, Kid La Larue, een podium van, van de patronaat. Half Lives op zes maat. en support. Meest zingende poprock anthems. Ja. Oh, dat is ook uitverkocht trouwens. Nee, ja, dat is ook wel uitverkocht. Ja, dat was het zo'n beetje. Dat was hem? Ja. Nou, dan gaan wij naar uh, Cindy Loper met Girls Just Want To Have Fun. Hebben we vorige week al gedraaid? Hebben we die vorige week? Dan krijgen we Lorraine met It Is Love. Dat is beter. I'm in the echo of the dark Working on the rhythm of your heart Lost you in the maze, now let me out Is it love, is it love, is it love, is it love? Without a word. Ja, ja, ja, ja, dat was de uh, Scorpions, Wind of Change. En uh, Marja is er vandoor, want uh, Charlie deed nogal moeilijk. Dus uh, doe ik, neem ik het even over. Dat was, ja, dat zijn The Scorpions, Wind of Change. Nou, dat heeft hij 36 keer gezegd, dus dat was wel duidelijk. En Taylor Swift, Cruel Summer. A dream high in the quiet of the night. You know that I caught it. Bad, right right. bad boy, shiny toy with a price. You know that I bought it. Ja, dat, uh, dat was dus Taylor Swift, uh, cruel summer. Ja, ik had eigenlijk uh, vandaag uh, uh, een interview willen hebben met Er Akband. Maar uh, die woont hier in Stanford. Uh, die heeft veel met motorracen gedaan, net zoals ik. En, uh, maar ja, helaas uh, kan hij deze vandaag niet. Ik heb nog niet echt veel contact met hem gehad. Hij, uh, hij zit op Facebook, dus ik hoop dat hij een keer belt of uh, wat aandacht geeft.